Duizenden mensen hebben het vliegveld van Kabul bestormd. Het is een grote chaos in de hoofdstad van Afghanistan. Nu de Taliban de stad hebben ingenomen, inwoners proberen het land uit te komen en zijn de landingsbaan opgerend om aan boord van een vliegtuig te komen. Deze correspondent van de Britse zender Sky News is vlakbij het vliegveld. Civilians on the runway, planes trying to move out with people jumping on. Um, this is, it seems to be into absolute uh, chaos. Er zijn ook veel schoten te horen op en rond het vliegveld en er ...zouden meerdere doden zijn gevallen. Nederland heeft inmiddels een militair vliegtuig naar Kabul gestuurd... ...om ambassadepersoneel en tolken op te halen. Al is het dus de vraag of het toestel wel kan landen. Verslaggever Albert Bos. De hoop overigens hier is wel dat de Amerikanen snel de orde op die luchthaven gaan herstellen... ...zodat dat toestel wat die Nederlanders op moet gaan halen... Ja, ...toch in ieder geval vanmiddag al moet daar gaan landen. Ander nieuws. Het kabinet trekt dit jaar 100 miljoen euro uit... om de ventilatie op scholen te verbeteren. Het geld zou eigenlijk pas over twee jaar beschikbaar komen... maar door corona komt het nu dus eerder. Het is niet makkelijk om twee gratis zelftesten te bestellen... want de website is slecht bereikbaar. Vanaf vandaag zouden mensen via de site die testen gratis kunnen inslaan... maar er komt vaak een foutmelding in beeld. En bij de Paralympische Spelen in Tokio blijven de tribunes... net als bij de Olympische Spelen leeg, heeft de organisatie net besloten. Er zijn nog altijd te veel coronagevallen.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 Van alweer uh, jaren geleden. Deze van uh, Jimmy Nell in Ain't No Doubt. Het is even na twee uur en het zonnetje schijnt lekker uh, in Zandvoort. Goedemiddag allemaal, welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, het Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, hey, goedemiddag, uh, kijkers en goedemiddag, luisteraars. De week weer overleeft.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 Hij liet duidelijk doorschemeren dat hij dus lief, eigenlijk liever niet weg was gegaan... maar dat de, de Spaanse Voetbalbond dermate stringente regels hanteert... omtrent budgetoverschrijdingen en dergelijke. Dat, uh, le, dat Lion Messi dus on, niet meer te houden was voor Barcelona. Is het waar? Dat, dat is dan de vraag. Dat, dat, dat is het verhaal en ik wist dat hij hey, een vraagteken erachter zou zetten. Maar goed, uh, het zei zo, daarmee moeten we het doen. Dat is de officiële versie.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 80. deze dames, deze vier dames uh, van Sister Sleds. En uh, hey Frankie! Dus zaterdagmiddag uh, bij CFN. Nou, jij ging vanmiddag even naar de Albertijnen, uh, Albertjan. En ik werd uh, zo waar uh, helemaal uitgerookt. Want het hele dorp is <laughs> vol met uh, rook. En dat komt natuurlijk van het uh, makreel roken daar uh, op het uh, raadhuisplein.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 Dankjewel Albert-Jan. Dat was het nieuws. Niet echt in het kort, meneer Vos. Nee, maar in kort kan ik het niet maken. Er is weer heel wat gebeurd. Wil je het nalezen op je gemak? Dat kan uiteraard via onze eigen ZFM-app. Nou, je had het over de makrelen en de paling. Als je daarvan houdt, dan zit je vandaag goed. Maar ook voor honing zit je goed vandaag. Want Victor Bol die staat op het Raadhuisplein met verse honing. Dus hou je daarvan.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 Het weer is na te lezen, uiteraard ook op onze CFM-app. We blijven maar wachten op de zomer. Dat was het weer. CFM's arms voice. En hier is de nieuwe single van Helene Fischer. Zomers arm, een beetje zu laag. En irgendwann wird aus de blink een warmer sabellar, baby. Wat du meinst, kan ik in de ogen zien.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 Zei jij nou over uh, Helene Fiesje met uh, Tom Jones, uh, John. Ja, dat is natuurlijk wel op YouTube. Een live uh, optreden tussen die twee met het nummer 6bom. Nou, dat swingt erover, hoor. Ja, big zeker. Big Ben erachter, big erachter. Ja, Deze ook trouwens, he, de nieuwe single met uh, Louis Fonsi en aan Marten. Zo dadelijk gaan we naar het uh, Raadhuisplein. Ik kan nergens heen, maar in het wacht wachten van nog steeds op mij. Allee, wauw. Ja, jongens, het is prachtig. En dan neem ik mijn gitaar en mijn gouden ring. Dit is zo mooi, jongens. En zij vliegt aan stoelen, miljoenen bijbedoelingen. En bovendien zijn er libuusines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik van je als me schepen achter... Neem even voor de fotogasten, vanaf het podium, kom. Misschien Nee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 Goedemiddag, Roy. Goedemiddag, Rob en Albert-Jan. Live vanuit het Radarsplein in Zandvoort. Uh, waar op dit moment het, uh, ja, het nieuwe padwedstrijd uh, Makreelroken plaatsvindt. Uh, Zo uh, heeft Ben Zonneveld zijn dank uitgesproken. Dat dit evenement toch. Uh, ja, dat het, uh, het, het deze dag toch door is gegaan. Ondanks de coronamaatregelen. Dus daar zijn ze heel dankbaar voor. Wel op anderhalf meter, natuurlijk, maar toch. Uh, Zo net heeft uh, Sjaak Witteman heeft, uh, de pet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 hij rijdt de prijzen uit. En, uh, Ja, de welbekende kasten staan natuurlijk ook weer op het draadplein. Uh, en trouwens, het is, uh, hij heeft gewoon de prijs voor de Pickable. Het is niet de eerste, tweede of derde prijs. Pickleball is de winnaar. En, uh, Oh nee, ik zeg het verkeerd. Het is één rotzooi, maar oké. Okay. De derde prijs wordt nu wel uitgereikt. En welke prijs Bol nou heeft gewonnen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, uh, uh, verder toch, uh, om maar even wat over het zweertje te vertellen. Want ondertussen loop ik ook nog even op de achtergrond te luisteren. Uh, het zweertje is weer heel erg gezellig. De zon schijnt, dus dat is wel heel erg leuk. <lacht> En die Otto uit Zandvoort heeft de derde prijs uh, gewonnen van uh, deze wedstrijd met makreelroken. Wat wel leuk is, uh, de kasten op het Raadhuisplein zijn natuurlijk altijd weer heel erg leuk. In alle vormen en alle maten. Uh, je ziet flightcases staan, zoals wij het natuurlijk kennen als radio-dj's. Maar je ziet ook gewoon tonnen staan. Je ziet van allerlei mooie ja, prijzen, uh, van nieuwe mooie kasten staan. En de tweede prijs wordt ondertussen ook bekend gemaakt. Nou, Rob, Rob heeft uh, ook een prijs gewonnen, niet deze Rob natuurlijk op de radio, maar die uh, heeft de tweede prijs gewonnen. En langzamerhand gaan we ook uh, naar de eerste prijs, wie de eerste prijs uh, uh, wint. Nou, Wat ook wel heel erg leuk is om te zien uh, dat, er een, dat er een kast... Uh, goed hoor, uh, ondertussen dus word ik herkend op straat, maar oké, okay, we gaan door. Um, kleine, we gaan nu naar de winnaar. Kijk ja, maar.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 Die trouwens uh, niet alleen uh, met de makrelen bezig was, maar ook met de verse honing uh, daar uh, staat. Ja. Uh, ja, die heeft ook een prijs geworden. Maar welke prijs is dat nou? Ja, dat, is, dat is maar niet duidelijk. Kan je maar, sta, staat hij niet naast je op dit moment, ergens? Nee, nee, nee zijn allemaal, ook omdat ik op anderhalve meter moet blijven... kom ik niet al helemaal tot een, want het is echt heel druk <laughs> klein. Um, ik ga even kijken of ik Victor ergens zie. Want dat is natuurlijk wel heel uh, oh, belangrijk. Anders laat het uh, ons straks, straks altijd nog even, eventjes weten. Uh, ja. Maar er worden natuurlijk veel meer makrelen uh, uh, uh, uh, uh, gerookt... Uh, dan dat ja. er... Uh, naar de jury moesten worden ingeleverd. En als ik het goed begrepen heb, kun je, kan je ze nu ook kopen, hè? Of bij de veiling. Ja, dat uh, klopt. Ze zijn nu uh, uh, te koop. En, uh, en het gaat allemaal naar het uh, goede doel. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke... altijd wel heel mooi uh, streven. Um, ja. En ondertussen zoek ik... Uh,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 Ja, oké. Okay, dankjewel voor jullie tijd. En we spreken elkaar snel. Hoi, hoi. Oké, okay, Roy, dankjewel. En uh, inderdaad, uh, heel veel plezier daar nog. Uh, met het vervolg uh, daar op het uh, plein. Uh, heel gezellig daar. Inside my truck, let's all jump in. Here we together. Nice cool breeze and big pump trees. That's how your life don't get no better. Talking about Hena. Hena. Hena. Hena. I go, I go, I go. Check him out, Hena. Let me take from here. Salomon, girl, up, right, my bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hair now, hey now, hey now. I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I I go, I I go, I go, I go, I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 besties, party. So can we make this place? go higher? Talking about here now, hey now, hey now, I go, I go, honey. Oh, yes, talking it now, take it to the I'm in the small town way, wind wind up, go down, wind up, go down. Body, but, but. we go, we go. Left, left. Het zonnetje schijnt lekker hier in Stanford. Er hoort ook zonnige muziek bij. Je hoort Eiko, de, de single van Justin Wellington... We gaan het uh, ja, weer even hebben over vanmorgen de uitzending van Goedemorgen Zandvoorts. En uiteraard de persconferentie van, van gisteren om 7 uur van Mark Rutte, albert Ja, dat nou, klopt. Want uh, wat heeft het uh, voor... Uh, ja, er de, de, de, wordt we gereest.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 Nou, uh, dat was een gunstig bericht voor u, denk ik.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 moet je zelf maar uitzoeken. Gewoon blijf luisteren daarvoor naar CFM. Dat in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Tot zometeen.